Jeroen van kampen, maar dat zijn er Noord-Korea is bereid kern voor veiligheidsgaranties. Dat staat in een document dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... en de Amerikaanse president Donald Trump hebben ondertekend... na de topontmoeting vannacht. Het gaat om een intentieverklaring... dus er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Ook staat erin dat beide landen hun betrekkingen willen verbeteren... om uiteindelijk vrede te brengen op het Schiereiland. Voor het eerst in de geschiedenis... heeft een Amerikaanse president de leider van Noord-Korea ontmoet. Vannacht om drie uur schudden de twee elkaar voor het eerst de hand. De Aquarius wordt door twee Italiaanse schepen naar Spanje begeleid. Het reddingsschip met meer dan 600 migranten aan boord zal volgens Spaanse media geëscorteerd worden door een schip van de marine en van de kustwacht. Een deel van de passagiers van de Aquarius zal worden verdeeld over de twee schepen. Het convoy zet dan koers naar Mallorca, waar de opvarenden van boord kunnen. Het schip doort al dagen rond in de Middellandse Zee tussen Sicilië en Malta. Zondag werd duidelijk dat het schip zowel in Italië als op Malta niet welkom is. Spanje zei gisteren wel te willen helpen. De oud-directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Beatrix Roef, is het ten onrechte beschuldigd van belangenverstrengeling. Dat staat in een onafhankelijk rapport over haar functioneren, dat voor een deel in handen is van de lokale omroep AT5. Roef stapte in oktober op als directeur van het Stedelijk Museum. Haar positie was ter discussie komen te staan na een artikel in de NRC. Volgens dat artikel had Roef naast haar baan als directeur ook een eigen kunstadviesbureau.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 Het derde uur inmiddels alweer bij zien uh, van sport in samenwerking met de mannen van voetbal in Haarlem en ze zijn er alle twee. Dus uh, volle bak vandaag. Ja, is uniek hoor dit. Dit is uniek. Voel je Zowel Ricardo van de Post als Martijn Prinsen? Voel je uh, bijzonder zo? Uh, ja. Uh, ja. Want, ik denk uh, dat ik denk dat de eer wel aan ons. Is, hoor dat jij in ons midden zit. <laughs> Oh, het is voor mij een thuiswedstrijd. <laughs> ja, dat is waar. Ja. <laughs> en over thuiswedstrijden gesproken. Jij hebt nog even net een, even een klein tussenstand opgevraagd. Ja. Bij NFC tegen Zwanenburg. 0-1 voor Zwanenburg. Ja, dat, dat is voor de thuisspelende club niet zo leuk nieuws. Maar voor Zwanenburg dus... Is ah, de en wij, wij volgen met, met voetbal en haren, volgen wij uh, Zwanenburg. Ja. Dus uh, ja, ik zou het leuk vinden als Zwanenburg ook dat stapje weet te maken naar die, naar die derde klasse. Ja. Dan... Uh, doen de, de, de clubs zeg maar die goed presteerden in de vierklasse afgelopen jaar... Mm -hmm. ja, die doen het gewoon prima. En dan, uh, ik weet natuurlijk niet hoe ver, uh, ver d 6 nog gaat komen. Maar dat eigenlijk, we, eigenlijk zijn die drie clubs... d 6 Zwanenburg en de NFC dan ook. En mm -hmm. dan hebben we natuurlijk ook eigenlijk nog HBC... maar goed, die zijn inmiddels het kampioenschap afgepromoveerd. Eigenlijk, wat mij betreft, ook niet meer vierklasse waardig... en moeten die gewoon een stapje gaan maken. Ja. Nou ja, goed. We zullen het, uh, het komende uur zullen we dat uh, wel gaan uh, horen... Uh, maar we zullen nog wel even met uh, de wat is het, het de gelachkamer van de NFC uh, contact houden, want ja. die, uh, die hebben het, uh, het beste beeld uh, daarop. Um, ja, zo, zo dadelijk uh, gaat ook de finale van uh, de tenniskampioenschappen op uh, Frankrijk uh, van start. Sterker nog, die gaat nu beginnen. Oh nee, ze zijn nog aan het uh, inslaan tussen uh, Rafael Nadal en Dominique. Team, Hij dat zijn de zeg. finalisten. Ja, nee, uh, dit, uh, dit is het inslaan. Uh, <laughs> ik dacht al, ze zijn <laughs> al begonnen. Maar uh, dat moet altijd eerst nog even netjes uh, met elkaar uh, moet dat eventjes, uh, warm draaien. En ik zie ook bij Rafa Nadal... voor de mensen die tennis heel goed volgen... Rafa Nadal is de man van de details. Eigenlijk bijna tot het neurotische aan af. Want ja, uh, dat wordt wel eens omschreven. Uh, alles, uh, zijn flesjes staan allemaal keurig netjes uh, precies voor hem op... Uh, op uh, op de plek waar hij zit. Zijn dus, uh, kleding is ook in orde. Ja, en ook dat. Uh, dus, het zijn allemaal rituelen voor een tennisspeler. Uh, voordat hij aan een finale gaat beginnen. Het kan trouwens wel zijn elfde Grand Slam uh, overwinning worden. Op Roland Garros. Je weet dat hij ook heel goed kan voetballen. Hè? Hij kan heel goed voetballen. En sterker nog zijn oom is jarenlang. Uh, gewoon eerste elftalspeler van Barcelona geweest. Weet je wie ook heel goed kan voetballen? Fernando Alonso en Max Verstappen, die kunnen dus ook nog heel goed voetballen. Ja, dat zijn ook geen kinderachtige jongens. Dus heb je die in je team zitten, dan weet je ook dat je, dat je redelijk goed zit. Nou, misschien kunnen we daar volgend jaar tegen voetballen met de all -Stars. <laughs> dat, ja, dat zou wel mooi zijn. Goed, zullen we dan toch maar eerst wat nog gaan doen op het muzikale vlak? Kijk even hier naar Jan. Als jij dat wil, dan ga ik dat voor jou regelen. Is goed. Dan heb ik even de tijd om nog een item voor doen. Dan gaan we onze nieuwe rubriek gaan we, die die rubriek gaan we leven inblazen. Gaan we bellen met Jan? Waar is Jan? Ja. We found each other. Rick, ik heb echt geen idee meer wie dit was. Nee? Nee. Een ben je jammer weer. Nee, jij moet ook spieken. <laughs> nee, het is de weekend. Okay, als, okay. als het goed is, uh, zou je moeten kennen van je favoriete film? Bambi? Nee, toch? Nee. Nah, wie was Bambi. mijn film dan? Of, waar heb je het nu over? V Fifty Shades of Grey. Oh, je hey, bent toch <laughs> wel een beetje een Mr. Grey? <laughs> <laughs> dank je, dank je, dank je. Hey, vorige week zijn we um, min of meer op ludieke wijze zijn we gestart met een nieuwe rubriek. Ja. Was een hele mooie vondst van jou? Ja, vorige week moest ik hem wel uh, heel abrupt afkappen. Ja. Dus ik had zoiets van: uh, deze week gaan we gewoon aan het begin van het uur bellen. Dan heeft hij uh, ongeveer 50 minuten. Maar. <laughs> zal, zal je daar genoeg van Rik, hebben? Jij hebt geloof ik wel leuk muziekje op de achtergrond. Ja, we dachten van, bij, uh, bij de rubriek van Jan: dan moeten we natuurlijk wel ook even een beetje een. Uh... Even bellen met Jan. Uh, Waar zit hij vandaag weer? Jan, goedemiddag. <laughs> goedemiddag, man. He. Goedemiddag. Man, ja. <laughs> Waar zit jij vandaag? Ja, dat is een bijzonder verhaal. We zitten, uh, jullie bellen natuurlijk altijd even omdat wij uh, elke uh, weekend wel uh, op een bijzonder evenement zitten. Maar uh, wij zitten op dit weekend even in-between uh, events, om het zo maar even te zeggen. Oftewel, je bent gewoon vrij ik Nou ja, een soort van. Een, een vriend van me die zit thuis met een hernia en die heeft twee prachtige Labrador's. En die zei, wil jij ze even uitlaten? Ja, natuurlijk doen we dat even. Dus uh, als je nu letterlijk aan me vraagt, uh, waar ben je nu en wat zie je? zie ik een heleboel vliegers op het strand van de Muiden en uh, twee uitgetelde Labrador's aan mijn voeten. <lacht> ik wil niet weten hoe die, uh, hoe die Labrador's er dan bij liggen dan... Uh, ja, ja? ja, die zijn helemaal total los. <lacht> en jij dan? Ze zijn natuurlijk allemaal op pad met een sportbedrijf, dus die moeten van alles. Ja. Ja, en Jan ligt in de branding. Ja. Ah, ja. ja. Ik zeg hele speedo. Ja. Ik denk je plaatjes, Rick. Ja, daarom. Ja, niet meer beeld. Jan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hij hey, vertel. Je hebt dus geen, uh, dus geen evenementen deze week, maar in-between betekent dat er één geweest is en één aanstaande is. Dus, uh, ja, vorige week was de Hugo Bosloop. Ja. Dat is En waar gaan we naartoe? Zitten in het, uh, we zitten midden in het hardloopseizoen. Uh, en ook het wandelseizoen. We hebben volgende week een groot wandel evenement. Uh, uh, we hebben een aantal grote hardloop evenementen. En we zitten natuurlijk wel met de voorbereidingen voor het uh, wereldkampioenschap inlineskaten in Nederland. Dat uh, vanaf 30 juni gaat plaatsvinden. En ook met het EK Beachvolleyball. En daar ga ik jullie natuurlijk ook van op de hoogte houden. Want over gele zwembroeken gesproken. Dan uh, kunnen jullie je bord maken. Uh, als ik jullie ga bijpraten over het EK Beachvolleyball. Dat zal uh, half juli zijn, zo'n beetje. Hebben we het dan over de man uh, of de vrouw? Jan. En uh, nou, dat laat ik even aan jullie over. <laughs> uh, uh, uiteraard uh, allebei. Ik ben zelf uh, de stem van speelstad Apeldoorn. En uh, ik ga jullie uiteraard aan op de hoogte houden van, uh, van wat daar dan weer allemaal gebeurt. Als jullie gaan bellen op zondagmiddag. Heel tof. En stuur je ook maar, twee kaartjes? Ook. En, daar, <laughs> en daar bellen jullie natuurlijk voor. Um, we zijn natuurlijk ook druk bezig met uh, de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van het, op het nieuwe Cup-seizoen. Veel luisteraars weten ondertussen dat we na twintig fantastische jaren afscheid hebben genomen van het Halifs Dagblad. Als hoofdsponsor van de Halifs Dagblad Cup. Uh, nou ja, en we zijn. Uh... Uh, terwijl de gesprekken met, uh, met potentiële nieuwe sponsoren uh, nog druk gaande zijn, zijn wij we wel vast begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, daar weten jullie zelf uiteraard ook altijd van. En uh, het gaat hartstikke goed, de, mensen, de clubs zijn enthousiast, de, de het loopt eigenlijk storm, we zijn er eigenlijk pas een paar dagen open en we zijn, uh, hebben op dit moment bijna twintig clubs die zich al aangemeld hebben, met uh, daarbij ook grote namen. De, Tweevoudig winnaar Hillegom heeft zich pas aangenomen dit jaar de, de locatie van de finale. Um, en vanochtend ook een uh, prachtige roemruchtenclub, mooie historie, RCH is er dit jaar ook bij. En uh, ja, daarmee zitten we al uh, op een kleine vijf pools uh, ondertussen. Kijk, dat ja, gaat, gaat de goede, goede kant, op. kant op. Heel goed, Rick. Ja, <laughs> ja. <laughs> um, maar ook een aantal nieuwe, toch? Of tenminste nieuwe clubs die vorig jaar niet meededen. Uh, nou, we hebben, nou, ik uh, noem dat uh, eigenlijk liever her herintreders. Ja? Soms zijn er uh, redenen dat, uh, dat clubs er uh, dat het even een jaartje niet lukt. Of dat het uh, niet met de planning uitkomt van een trainer. Uh, daar hebben we uiteraard alle begrip en respect voor. En wij zijn uh, wat dat betreft uh, zeer ruimhartig. En uh, zijn clubs, uh, als ze na een jaartje denken van... Uh, we hebben toch wat gemist afgelopen seizoen. Uh, en we uh, willen er graag weer bij zijn. Dan uh, staan wij natuurlijk met open armen of te wachten. En uh, is het warme nest wat... Uh, het grootste regionale cup-toernooi van Nederland heet uh, natuurlijk weer uh, De Poorten staan dan wijd open. En onder andere zat daar uh, Vogelzang bij. Dit jaar melden die zich zelfs als, als e allereerste aan. Uh, jaartje tussen uitgeweest maar dit jaar zijn ze er uh, gewoon weer bij. Heel goed. Overigens, even grappig om te vertellen uh, voor de luisteraars. Dat uh, uh, navraag, onder andere van jullie team van Voetbal in Haarlem. Bij de KNVB hebben wij natuurlijk even gecheckt hoe dat nou zit. Hè, 48 deelnemende teams uh, bij onze Cup. Bij de voormalige Haarlem's Dagblad Cup. En daarmee waren we het we uh, het grootste regionale uh, cup toernooi in deze opzet. Dat moeten we er wel even bij zeggen. Want uh, we worden gevolgd niet alleen in deze regio, maar ook uh, collega-toernooien. Die uh, onze hashtag met het grootste regionale cup toernooi van Nederland... Uh, die zeggen daar een beetje, nou ja, beledigd is een groot woord, maar die willen toch wel even laten weten dat zij ook heel, heel veel teams hebben, onder andere in Rijnmond, en dat is inderdaad een heel indrukwekkend voor het toernooi. Uh, maar het is alleen een hele andere opzet dan wat wij doen. We hebben natuurlijk een poolfase, vervolgens een knock-outfase, uh, en dat met 48 teams in deze regio. Daarmee zijn we toch echt het grootste regionale cup-toernooi van Nederland in deze opzet, waarvan achter, maar wat natuurlijk wel grappig is, is dat we uh, uh, gevolgd worden in de rest van Nederland met, die, met dit mooie met dit mooie toernooi. We gaan nationaal. Absoluut. Absoluut. Jan, dankjewel weer. Ja, mannen, jullie ook uh, succes met de uitzending. Jij gaat voor de warme uh, chocomel met ja. slagroom. Uh, warme chocomel met vlagroom. Chocomel met antwoord, natuurlijk ook uh, jullie thuisbasis nu uh, met de uitzending. Uh, is het natuurlijk ook een fantastische dag. Het uh, is wel ook lekker druk zijn het de trant. Ja. Uh, en uh, ja, we gaan weer uh, een hoop mooie dingen uh, tegemoet aankomende week. Absoluut, absoluut. Jan, dankjewel en tot uh, volgende week. Succes met de uitzending. Dankjewel. Dan. Hoi. Oké, okay, hoi. Jan van der Meulen. Ja, de Meule, ja, toch hè? To ik vind het we, wel echt gaaf hoor. Ik bedoel, we, zijn, uh, we hebben nu een week of drie, vier geleden bekendgemaakt... dat wij inderdaad uh, ja. mede eigenaar zijn geworden van die HD-cup. En de reacties die blijven binnenkomen. Die louter positieve... Ja, Maar het mooie is nu ook hè, er worden aanmeldingen verstuurd. We hebben afgelopen weken, afgelopen Jaap, de, de, de clubs uitgenodigd om weer mee te doen. Mm -hmm. En in heel veel mail staat gewoon uh, echt iets over voetbal in Haarlem. En dat vind ik wel echt heel tof. Het is altijd goed om, goed om te horen. En ik denk ook uh, gezien het evenement, want uh, dat in het verleden eigenlijk uh, door Rinus Ravenstein en Simon, ja, Simon Pagman is neergezet. Mag je toch wel stellen van, uh, van, ja, uh, dat dit een, uh, een blijver is als het uh, goed ja. wordt aangepakt? Zeker nou, als het, als het doet, aan ons ligt, wel niet. Ja, ben ja, ja. we Wel mega trots gewoon dat we die hebben uh, ja, kunnen bijschrijven bij het, uh, bij het rijtje wat we tot nu toe al doen. Ja. Ja, nee, want, want uh, ik bedoel, uh, ik merk het zelf ook. Er zit een flow in, in, in de zin van dat het leeft. Ja, dat, dat is we doen. Doen. Ja. En je ziet het nu ook weer aan, aan alle aanmeldingen. Ik bedoel, ik had niet verwacht dat we alle aanmeldingen binnen een week zouden binnen hebben, maar we zitten eigenlijk al bijna op de helft. Dus, uh, nee, lekker, we gaan zo lekker door, dat komt helemaal goed ja. Dat gaat de goede kant op Goed, uh, ik heb verder even niks te melden Dus uh, laat ik het dan Nee, mag dat maken. mocht je niet zeggen van Martijn, nee, Martijn. Ja, wat doe je nou? Ja. Uh. Ga maar koffie <laughs> halen ja. Ja. We, gaan, we ja. gaan even een rondje langs het veld doen Want ik ben heel benieuwd hoe bij die clubje staat ja. Is dat zo? Nou, dat, nou, ja, de, dan, de tweede helft is uh, bij de video. meeste onderweg hè, Dus uh, ja. uh, we gaan uh, even wat mensen bellen Dan zijn wij zo meteen na Heaven van Julia Michaels weer bij jullie terug Everything for him. And if you ask me, I will. Ja, heel smoede, heel smoede hele smoede muziek. Hele smoede muziek. <laughs> heb je je gebit niet <laughs> Niet zo doen. <laughs> Man, ik heb twee nieuwe tussenstanden. Nou, vertel. BSM is op 2-0 gekomen. Dat is prettig voor BSM. Door Dylan van der Aar. Dus die, die lijkt op weg naar een handhaving. En als dat lukt, dan gaan we na afloop even met de trainer bellen. Fred van der Veld. De nieuwe trainer die is niet zo heel erg media... Hoe zeg je dat? Nou, media-geniek en... Ik had wat anders gezegd, Media <laughs> ja, Je hebt ook media, ja, precies. We media, media trainers Heel goed. Ja. Um, en uh, Zwanenburg is uh, bij NFC op 0-2 gekomen. Dus die lijken uh, door te gaan naar de finale van de... Zwanenburg we ja, ja, het al. Ja, dat dat, dat ja. ziet er dus voor Zwanenburg uh, dan wel goed uit. Ja, door te uh, door gaan. <coughs> ja. En dan vergeet je. Hè. Wat dan? Wie vergeet ik? HFC. Oh ja, Jong HFC. Eh, jonge AFC, jij hebt daar uh, contact mee, geloof ik. Dat klopt. Die uh, stonden 2-0 voor. Maar uh, de tegenpartij, waarvan ik nog steeds niet weet wie het is eigenlijk, is uh, teruggekomen tot 2-1. Schoten wordt net 1-1. Echt? Ja. ja echt. Je zei het net al, je ja. had geen goed gevoel. Nee. Gaan we zo direct eens even met uh, ja. broerlief. En nou, Danny Prins en ik Denny. zeg, uh, laten we meteen eens even horen. Danny! Ah jij zegt, ah, wel meteen. Dan. Wat praten jullie veel? Wat praten jullie ongelooflijk veel met z'n <lacht> ja, ja, ja, Jij goed, doet het niet, he? dus wij <lacht> moeten het ja. Verdel, 1-1! Oh, ja, uh, nog geen kwijt, komt uh, Roda op 1-1. Ik zeg even kijken wie het was, dat weet ik nog niet. Maar uh, Remy red, maar in vele uh, is het... Uh, is het terecht? Je wel in? Ja, koud heb ik gewoon heel moeilijk, het is uh, vooral veel ballen wegschieten wat ze doen. Ja. Tot en met de gelijkmaker dan. En uh, voetballen komt het er niet echt uit. Oké, okay, laten we hopen dat... Uh, oh ja, bij, bij schoten, Lennart Sturen is aanwezig, hè? Ja, Tom Jacob staat in de spits. Ah, dus hij heeft het toch helemaal... Om... Maar vanaf het begin van de wedstrijd? Vanaf het begin van de wedstrijd. En je ziet gewoon, uh, ja, Lennart heeft loopvermogen. Ja. En Tom is uh, slecht. Maar uh, lopen kan hij niet. En uh, ja, dat, dat merk je gewoon. Het is uh, voorin uh, is het Tom Jacob, Dylan Speelman en... Uh, daar, wat uh, bij God, uh, gevaarlijk moet worden, maar het komt er niet echt uit vandaag. Nou, uh, het is wel duidelijk, er ontgaat mij iets uh, hier. Maar goed, het uh, is uh, op dit moment 1-1. 1-1. Um, ja. met, nog, met nog een half uurtje? half uurtje spelen op. Oké, okay, haal ja, ons op de hoogte in. Uh, we hopen dat grote uh, weer uh, gaat voetballen, wat ze de hele doen of goed gedaan hebben. Dan maak ik het nog een Zo is Den, dan, dankjewel. Dan, dan ga ik, uh, gaan wij over naar uh, Justin Luiten, want die zit bij de wedstrijd Alkmaarja-Vikkrieks tegen. Nou, wat was het? Heemstede? Heemstede, ja. ja. Heemstede, nou, ja. precies en sta ik. Wat zeg je? En om precies te zijn, ik sta. Ik Jij staat. Ik sta. Oh, oké. Okay. sta. Jij staat. Uh, <laughs> Slachtvogel <laughs> is uh, een punt Heemsteden Heemstede nadat de keeper de in die Oostdek in de fout ging op een steekbal. Mm. Uh, Matthijs Post mag naar de grote kreeg de penalty mee. Van, ja, eigenlijk de grootste hoofdspeler van de schuifte. Mevrouw Steur, de scheidsrechter. Mevrouw Steur? Uh, ja, ik heb werkelijk waar, ik heb nog nooit de scheidsrechter, zo vaak op fluitje flightjongen blazen. Mevrouw Steur verteld dat hij Jelle Schoon een beetje schoot op rest van de keeper. Maar de keeper had zijn huiswerk gedaan, want hij schaait de vorige keer ook op eentje te he een hebben genomen. En de keeper wist niet welke hoek hij zou schieten. Ja, ja. Dus uh, het bleef 0-0. Ja. een uurtje bezig en, uh, ja... Het is, het is een wedstrijd. Uh, Post.nl, wat uh, kan ze hard ophalen? <laughs> Postbouwers hier. <laughs> Even, Justin, uh, want ik kreeg hier twee verbaasde blikken. Uh, jij schijnt die uh, dames ook te, te kennen. Of weten wie, om wie het gaat, maar die gaan volgende week fietsen voor een goed doel. Weet jij wel over wie ik ja, wie het heb? Het? He? Uh, wie zijn het? De dames Kramer. Ja, die ken ik wel vorig jaar nog wel. Ja, ja, precies. Uh, Dan wekte hier ineens uh, twee uh, heren van voetbal in halen die zeggen, wat is dit nou? En die zeggen, dat zijn nou de deelnemers, een van de deelnemers uh, van uh, Cycling het Zandvoort. Uh, had jij daar ook niet enige bemoeienis mee? Ik, uh, ik heb daar een uh, 24 en dat uh, vond ik hartstikke prettig om te doen. Hartstikke gezellig. Ja, dat begrijp ik. <laughs> maar uh, helaas, dit jaar uh, zit dat er niet in. Nee. Dat vind ik wel jammer. Maar uh, ik wens in ieder geval heel veel succes. Ja, Oké. Okay, Martijn en ik nemen het wel van je over. <laughs> Wij gaan volgende week ja. geen voetbal kijken. <laughs> nee, ze gaan met mij mee. Nou, dat, uh, dat, dat, oh. dan weten we dat ook weer. Dank je hem, uh, Justine. Uh, Oké, okay, jongens. Tot later het jongen. zo direct al. Goed, eh, dan kijk ik nog eventjes naar eh, wat er zich in Frankrijk eh, afspeelt. Want dat is ook even belangrijk. Want daar eh, heeft Nadal een voorsprong eh, genomen. En niet eh, met één eh, set voorsprong of eh, met één game voorsprong. Nee, met twee games voorsprong. Maar goed, eh, er wordt al gelijk meteen weer eh, gebeld eh, hier. Eh, ik ga eerst ja, dus even die telefoon half Twee bij die in. En, en ik neem aan, wie hangt er aan de telefoon? Ja, dat kunnen wij natuurlijk allemaal oh, niet het horen. Is, ik denk dat het Joop Van Nes is. Ja, ik, uh, ik ben thuis eventueel. Joop, je, ja, live, Joop. je bent, live, je bent live, nu live. Nu, je bent live. Maar Kom maar door. Ga je, ja, ga je zo direct. Ja, ja, ja. ja. ja. Even, maar dat gaat mij geld kosten. Ja. Ja. Even, maar dan geen Daarom. Ja. Even, dan ja. even, dan moeten we, we bellen je zo weer terug. Dus we bellen ja, is goed. Dat is oké. Dat is zo. Goed. Dat is een mooie live radio. dat is een live radio. En dan moet je dus iemand aannemen. die Ja, want dat is leuk. Maar Joop is dus ook gewoon een van de weinige mensen in Nederland die nog geen onbeperkt bellen heeft. Nee en ik ook niet jij ik, ook niet ik heb, ik heb het ook niet ik heb mijn prepaid en dat heeft jouw oh wow bestaat dus, dus, dat ook nog ja bestaat nog steeds en ik uh, weiger uh, om mee te gaan in het uh, grote geheel. want ik ben maar slechts een armlastige bijstandstrekker dus uh, <laughs> Het ja. Dus. Ja, is heel simpel uitgelegd. Goed, eh, ik heb net uitgelegd dat uh, Nadal en Team uh, die staan te spelen stond 2-1. En uh, nu mag Team serveren. En ik geloof dat Nadal net uh, alweer een uh, service heeft ingeleverd. Dus het uh, kan een gelijkmakende slagbeurt worden. Als we dan de honkbaltermen hierop uh, loslaten. Terwijl we naar tennis zitten te kijken. Dus we gaan het over. Maar goed, uh, we gaan uh, zo direct natuurlijk nog wel horen wat uh, Jo Fernes over de plaatselijke uh, competitie hebt. Of eigenlijk uh, de plaatselijke tennisclubs antwoordt, Want dat was de reden waarom hij eventjes liet merken dat hij uh, er weer uh, was. Dus dat gaan we zo uh, horen. Ja. Jaap, um, uh, ik wil je één tip geven. Ja. Uh, ik weet niet of je op een dating site zit. Nee. Maar doe dan niet gewoon die omschrijving van net, hè. Nee, uh, dat ga ik ook niet doen. Welke okay. uh, omschrijving niet doen. Dat ik een, uh, je weet wel, uh, ben. Dat ga ik niet doen. Dus, uh, dus, dus uh, mensen weten dus nu gewoon dat ik ook let op de centen. En dat heeft uh, gewoon ah, daarmee te maken. Ja? Nou, Gerig hoor. Duidelijk, dan gaan wij, <laughs> een duidelijk verhaal. Dan gaan wij tussendoor naar Sunry James en Ryan <laughs> Ik heb mijn mond nog op de Ik wou net zeggen, ja, gaat het, ja? Ja, ik vind het wel leuk. Rick, je hebt een nieuwe tussenstand. Ja. Ik heb een nieuwe tussenstand, ja. Pardon. Bij wie? Bij Jong HFC. Ja, uh, weet je ook? ja ik weet inmiddels tegen tegenstande? wie. Tegenstander? Nee, HSC 21. HSC 21, hè? Ja. Uh, ja. En daar is het inmiddels 3-1 geworden voor HFC. Dus koninklijke HFC uh, loopt uit. Heb je, niet? heb je het gehoord aan de andere kant in Sint-Maarten? Op het, het strand met ja, zijn koffie. Het goed, gaat het goed. Uh, inmiddels en ik word trouwens ook, ook een nieuw tussenstand. want oh ja. BSM is op 3-0 gekomen. Dat kan ons ook nog. En ik heb contact met uh, de nieuwe trainer, Lennart Loorbach. En uh, ik zeg tegen hem: van, uh, Sta je inmiddels al een klein beetje relaxed langs het veld? En hij antwoordt: Stond ik al hoor. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Uh, maar goed, uh, er wordt ook getennis. Niet alleen in Frankrijk, uh, waar op dit moment het uh, team tegen Nadal speelt. Maar er uh, wordt ook. In de Nederlandse competitie getennist en wel door de tennisclub Zandvoort. En daar weet Jo Vanessa heel veel vanaf. Kom. Nou ja, heel veel wil ik niet zeggen, maar het wel op tanden Jaap, ja. Inderdaad. Want het is de finale, de grote finale om het landstitel. Degene die vandaag wint is landskampioen en mag volgend jaar het finale weekend organiseren. En op dit moment is het zeg maar twee en een half enkel spel afgelopen. De dames zijn allemaal twee klaar. En ook uh, Scott Griekspoor is klaar. Maar Yannick Mertens die speelt nog tegen Sebastian Vanslo, een Duitser. Uh, goed, uh, hoe is het gegaan? Christine het de Moon had uh, totaal geen moeite met uh, Teresa Merdeza, een Kroatische. En won met 6-3, 6-2. Daniela Hermsen daarentegen die kon alleen nog in de eerste set wat tegenstand bieden. Die wint ze met, in, met in de tiebreak. Maar daarna is uh, Sarah Gronert, een Duitse, die met 3-1... Het, uh, stel 6-3 en 6-1, de, de, de partij naar zijn toelstuk en het dus 1-1 is. Schot voor eindelijk, eindelijk, want ik heb even uh, nagekeken hoe zijn uh, um, uh, um, vorm is. Nou, die heeft dus uh, gewonnen nu van uh, Boy Wester. En dat vind ik uh, geweldig. En vrij uh, strijd eigenlijk 6-4 en 6-3. En dat houdt in dat Samson op dit moment 2-1 voorstaat in de finale. Er kan dus nog van alles nog wat gebeuren, um, Ja, Dat is afwachten. Ik weet, ik probeer elke keer probeer ik die, die uh, pagina te verversen, maar er komt steeds geen uitslag van uh, Janit Mertens. Um, stel dat het uh, 3-1 wordt, ja, dan hoeft je er maar één dubbel te winnen. Maar ja, als het 2-2 wordt, ja, het wordt lachen nog. Joop, Joop, ja. ja. Martijn, hier ja. mag ik jou heel even onderbreken, want we hebben nu dus ook volgens mij Justin aan de telefoon en daar is wat gebeurd. Ja. Just. Armaria is op 1 gekomen door een doelpunt van uh, Sverre Bouwens. Hij kreeg de bal op het middenveld, kon vrij doorlopen en uh, mikte de bal achter de doelbal van Heemstede. Uh, het begint meteen wat onvriendelijker te worden. Heemstede voelt te druk natuurlijk. En uh, ja, hij wil niks anders dan promoveren. Maar daarentegen wil Armaria uh, niet degraderen natuurlijk. Ze beloven nog een hete, uh, hete 20 minuten te worden hier. Heel goed Jus, dankjewel. En dan weer terug naar uh, Joop van Nes, want uh, daar ging het uh, over het uh, verhaal over 2-1, 3-1 uh, als dat, uh, mits, ja. het, met, met, met Midsen en, en Maren. Maar dat, uh, daar ben je nog afhankelijk van, van wat, uh, wat ja, de ja. Zandvoortse spelers uh, gaan doen. Inderdaad, ja, uh, wat Jannik Mechter vindt, dat zei 3-1 voor, hmm. maar dan moet je ook nog een van die dubbelspelen winnen. Ja. En ik denk en ik vermoed dat de dames het gaan doen. Javrine mooi en Daniel Harmse is een prachtige combinatie. Een prachtig duo ja. dat elkaar snapt, dat elkaar aanvoelt. En dat heb je nodig in het dubbelspel. Uh, het is niet zomaar dat je even met z'n tweeën gaat tennissen als je kan tennissen. Maar een dubbelspel is echt een teamsport. En ja, die twee, die die, die, die snappen elkaar. Die ja. begrijpen wat er gaat gebeuren. En uh, ze zijn alle twee van een hoog niveau. Want als ik ga kijken naar um, Danielle uh, Harmsen die is uh, nee heeft geen ranking dit jaar, maar een uh, cruele is bij de dubbels... Uh, is de spullen van Nederland en 180ste van de WTA ranglijst in de wereld. Dat is knap. Dan, dan kan je dubbel stelen, denk ik. Ja. Goed. Daar, daar, daar moeten we nog op afwachten natuurlijk. En ja. Of ook nog uh, nodig is dat uh, uh, Scott Giekspoor en Janik Mertens tegen uh, Boy Westhoff en Arco Zoutendijk, een nieuwe speler van uh, uh, Nalantwijk, uh, nodig is. Dat moet blijken na de komende, uh, ja, dat zal zijn uur, anderhalf uur. Ik weet het niet, Jaap, um, ik, ik zal Als ik wat meer weet, zal ik je terugbellen en dan kunnen ik er weer even bij praten. Dat is hartstikke goed, Joop. Dank je wel. Goed, uh, dat was uh, Joop van S. Uh, nog even kijkend naar de partij tussen de grote jongens uh, op het uh, Centercourt in uh, Frankrijk. Want uh, Nadal mag nu uh, gaan serveren. Uh, het is inmiddels inderdaad 2-2 geworden. Dus de voorsprong die Nadal had, die ene voorsprong, die heeft hij dus net ingeleverd. Uh, en dat uh, komt natuurlijk ook omdat één uh, uh, break is... Uh, ...teruggehaald door de Oostenrijker aan de andere kant van het net. Dat uh, is even de stand van zaken in, in Frankrijk. 4-0 bij BSM. Wederom Dylan van der Aar. Zo, die hebben het lekker te pakken. Ja. De, ja, die, ja dat is wel raar. BSM draait het hele zoen onderin mee. En uh, vanaf uh, wat is het, 1 maart ongeveer geen wedstrijd meer verloren. Dat uh, lijkt op een flow. En ik denk dat het ook uh, nu spannend gaat worden. Want je zegt dat het ook: de finale is uh, de na-competitie zijn finale poppotjes. Er ja. wordt niet uh, meer gekeken van. Geen uh, dubbels meer, alleen ja. maar enkele wedstrijden. Ja. Is het ook niet een, een klein beetje um, dat je wat vrijer kan gaan voetballen? Kan. Nou ja, ik denk meer dat je op een soort van overlevingsmodus komt, komt uh, uh, dat je daarop gaat voetballen. En, uh, dat kan twee kanten uitgaan, want uh, nou goed, ik heb zelf ook na competitie uh, mogen, mogen voetballen. Uh, ik heb meegemaakt dat, uh, dat de angst gewoon echt uh, in de ploeg is geslopen en dat we uiteindelijk verloren. Uh, maar ik heb ook meegemaakt dat, het gewoon echt, dat je van bank gaat en dat je gewoon uh, met 4-5 0 over een uh, tegenstander heen uh, knalt. Ja, dan hebben ze ook ja. nog eens dus een keertje natuurlijk dat uh, de trainer... Uh, ja, vertrekt. ja, Fred van der Zelt en, inderdaad, die, die vertrekt. En dat zie je natuurlijk op een gegeven moment ook wel vaak gebeuren. Dat op het moment dat een trainer bekendmaakt van... joh, einde van het seizoen stop ik ermee. Ja. Dan kakt het hele handeltje <lacht> nou, genoeg voorbeeld we het, he? het, ja. het voorbeeld even noemen van de cup. Waar jullie dus instappen. SV Zandwoord werd torenhoog favoriet. Maar wie ging er uiteindelijk met de prijs mee door? De SV En dat kwam omdat er een trainer daar wegging. Dus die jongens hebben ze er kennelijk toch in vastgebeten van... Nou, ja, sowieso Sparenwouden. Sparenwouden, ja, dat, dat, dat maakt niet uit. Maar goed, uh, kennelijk hebben ze dat uh, toch gedaan. En is dat ook een van de... Een, misschien een doorslaggevende factor geweest van... Nou, we laten ons niet uh, zomaar van het veld uh, afmeppen. Uh, meppen. Jij Inderdaad. bent erbij geweest dus. mm -hmm. En die Edwin Eefting, die, uh, die is nu de vertrekkende coach bij uh, Sparenwouden. Ja, die, die sprak ik wel nog naar die wedstrijd trouwens. Mm -hmm. Ik geloof... het. Uh, Twee of drie dagen later en hij zei van... ondanks dat we inderdaad gedegradeerd zijn... Mm -hmm. hij zegt, dit maakt wel gewoon het hele goed. Dat geloof ik graag. Ja. Want dat, uh, nou ja, dat is hetzelfde verhaal als met uh, nu. Met BSM, die ja. uh, nu met 4-0 uh, voorstaan. En, en tegen negen man uh, krijg ik nu door. Dat Nog een hele uh, Dus ja, <laughs> ja. Nou, dan, dan wordt het open huis uh, daar achterin bij Callanshoog. En ik uh, vraag me af... <laughs> Of ze het nog wel redden um, um, um, ja, dat om moet het wel ja, doel, doel dat een moet beetje schoon te houden. Bij Callans ook dan, wel te verstaan. Ik denk dat er nog wel twee, drie doelpunten er nog wel bij kunnen komen. Ik zou net uh, zeggen, dat wordt gewoon uh, een rondje uitspelen. Dat geloof ik ook Op uh, Om de volgende jaar dan. Maar we gaan straks met Fred even bellen. Gaan we straks met Fred bellen? We dat lijkt me wel een heel goed plan. Helemaal goed. Dan gaan wij naar John May en Waiting on the World to Change. Doelpunten, doelpunten. Ja, en uh, het wordt een beetje spannend bij uh, IVV DSS. En dat weet Paul van Stijn. Want uh, Paul, uh, DSS begint een beetje aan te dringen, heb ik het idee. Ja, en uh, terwijl uh, DSS aandringt valt uh, de 3-1 voor oh. de het binnen. Ja. Het is een, uh, een afgeslagen corner en die wordt vanaf een meter of 18... wordt die, uh, Ja, volgens mij werd hij nog aangeraakt. Ik weet het niet zeker, maar uh, verdwijnt hij achter uh, D4 in de goal. Dat is, dat is een, uh, een beetje een bittere pil, denk ik, voor DSS. Ja, het is een, uh, een tegenslag. Je, ja. je merkt echt dat uh, ja, 6 echt aan het aandringen is. Paar grote kansen gehad, alleen uh, ja, is het toch IVV die vanuit de standaard situatie op voorsprong komt. Ja, is dat, is, is dat een beetje het uh, probleem, uh, een beetje geweest ook uh, van het hele seizoen van van deze ploeg dat ze bij spelhervattingen dan even niet bij de les waren. Uh, ja, daar heb ik zelf te weinig uh, voor gezien. Ik hm. ben namelijk oh en nu. Oh, goede redding van, uh, van Davy, van 1 op 1. Ja. Uh, nou, wat ik zei, ik ben daar zelf te weinig voor uh, aanwezig geweest, omdat ik zelf speler van tweede ben. Ah. Dus uh, ja, te weinig kunnen kijken of, de, of dat het geval is dit jaar. Ja. Wat je wel merkt is dat uh, onder nieuwe, uh, de nieuwe trainer Ilias er echt een plan achter zit. Ja. Dat ze echt uh, ja, in fases het spel proberen naar zich toe te trekken. En dat is wel, uh, wel aardig gelukt, uh, moet ik zeggen. Okay. Op het moment dat je, dat je vandaag uh, verliest, uh, Paul, um, dan is het ook meteen klaar, toch? Uh, ja, volgens mij wel. Ik zag een. Uh, volgens mij hebben jullie dat van voetbal in Haarlem uitgezocht... dat uh, de verliezer van vandaag tegelijk uit ligt. Ja. Dus dan uh, ja, zou dat wel heel zuur zijn uh, voor uh, als einde van het seizoen, zeg maar. Hoelang, uh, hoe lang uh, wordt er nog gespeeld? Uh, nou, we zitten nu denk ik in minuut uh, 65... Dus uh, we hebben zeker nog 20 minuten te gaan. dank right, right. okay. je Dankjewel, en uh, we spreken ja. je zak nog een keertje. Ja, oké, okay, helemaal goed. Dick, dan gaan we meteen door, denk ik, richting Denny? Ja. ja, zeker. Ja, Den, goedemiddag. Hoi. Hoe lang moeten we nog bij jou? En nog uh, tien minuten, een korteertje. En de stand? 1-1, nog tijd. Oké, okay, hoe... Uh, dan maken van Roda, heeft ook weer achtergekomen ondertussen. Ja? Met de prachtige naam Tim Plemper. <laughs> Die plemt hem erin, dat weet uh... Hij maakt hem gewoon hoor. Pardon, <laughs> <laughs> pats. Uh, um, uh, bij schoten wat wissels. Komt Jacob er straat gehaald. Waardoor Sjoerd Ouda weer in de spit staat. En schoten is direct uh, gevaarlijker. Ja. Uh, keeper van Roda pakte net een uh, goede inzet van diezelfde Sjoerd dus Auda. Na een mooie aanval over rechts via Aaron Apitz. En Bilal met een moeilijk achternaam. El zie je? Ja, goed. En, ehm. Uh, nou, de, de, de, de, de, ik hoop erop dat het uh, goed komt. Hey, wij begrepen dat uh, schoten eigenlijk wel behoorlijk onder druk staat. Dat is dan vanaf de kant gezien uh, van Roda. Um, ja, ook wel. Jij ziet het wel hetzelfde? Ja, ja, ja. Uh, sinds de wissel, uh, sinds de wissels, zomaar, uh, uh, Joey. Nee, ja, sinds Jacob eraf is, maar wat omzettingen gedaan, uh, wordt schoten weer wat gevaarlijk. Hè? Maar daarvoor had het de tweede helft nog niet te vertellen. Nou, nog een spannend kwartiertje voor de boeg. Dat uh, wordt spannend. Absoluut. Dankjewel tot straks. Ja, oké. Nou, dan weten we in ieder geval dat er uh, nog niet 1, 2, 3 à la minuut iets uh, beslist is. Nee, nou, ik, uh, ik begon het... Uh... Jij begon pessimistisch ja. met schoten, maar ik moet het nu nog zien of uh, de Roda 23 het nog wel uh, gaat uh, volhouden. Want als ik dit hoor, dan zit het toch wel degelijk nog... Muziek in de ploeg bij Schoten. Er zijn er verder nog meer doelpunten gevallen. Want um, ja. we weten inmiddels dat de BSM met 5-0 voor Zei ik al. Matt Jansen. <laughs> gaat nog meer, uh, gaan er gaan nog een paar doelpunten bij. En um, een, uh, een bekende van ons. Uh, we kwamen net achter dat hij bij Dio staat. En Dio staat met 2-in achter. Ja. En dat houdt in als dat uh, tot het einde zo blijft. En de spel overigens uit bij Taba in Amsterdam. Dan uh, degradeert Dio naar de vijfde klasse. En daar ben ik heel benieuwd wat er volgend jaar met Dio gaat gebeuren. Ja, inderdaad. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat Dio stopt met het voetballen. Oh? Ja. Oh, dat, dat ja. laten we het niet open natuurlijk. Hè. Nee, dat, dat, absoluut niet. Maar dan gaan we straks nog even achteraan. Laten we eerst kijken hoe, hoe die wedstrijd afloopt. Juist. Uh, dan kijk ik nog even met een scheve oog naar het tennis. Daar stond Nadal met 3-2 voor. Inmiddels heeft het de team, uh, degene die mag serveren, had een voordeel. Maar dat heeft Nadal op dit moment weggeslagen. En dus uh, moet het team nog een keer aan de bak. Om ook deze game terug uh, of om deze game te winnen op zijn eigen service. Want dat is uh, bij tennis het, uh, het standaard spelletje. Winnen doe je op je eigen service. Dus dat uh, is een beetje de situatie al daar. Eerste set. NFC Zwanenburg 03. NFC Zwanenburg 04. Twee keer Joshua van Mouw. Ik heb nog geen Tim Hollander voorbij zien komen. Nee, dat is de uh, <laughs> alster die we nog missen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar die wedstrijd lijkt ook beslist. Um, en dat houdt in dat eigenlijk ja, ben je hetzelfde. NFC, um, moet ik even goed denken hoe dat zit. Ja, het is, hetzelfde bij D6. NFC ligt er dan uit. We speelt volgend jaar weer derde klasse of vierde klasse. En Zwanenburg gaat uh, richting uh, finale. En dat is dan volgens mij tegen IVV. Dus waar, uh, waar D6 uh, nog de uh, ja, Waar Paul ja. van Stein dus uh, nu zit. Ja. Oké, okay, dus dat uh, kan nog een, uh, een stevig Robertje knokken worden. Ja. En dat IVV, dat moet dan volgens mij voor lijfsbehoud uh, knokken. Ja, eh... Uh, Nee, die komen volgens mij ook uit de vier... Nou, dat ga ik even opzoeken. Ja. Ik kan hele gekke dingen zeggen. Dat gebeurt <laughs> nog vaker, maar... Oké, okay, oké. Okay, nee, dus en dat je hebt nog we nog geen eens bier op. Nee. Nee, dat horen, we, dat horen we graag van jou zo hoe dat zit dat met IVV. Dus, uh, en die komen uit... Landsmeer. Landsmeer. Kijk, dat weet ik ja. dan ah, wel. Ja, dat is uh, duidelijk. Gewoon En een, een biertje zou uh, natuurlijk niet gek zijn, hè. Het, uh, als ik naar buiten kijk, het is heerlijk weer volgens mij. Volgens mij het wel staat een Er uh, achter je te, te Ja, die dus. heb ik hier voor niks aangezet. Het ja. was hier vanmorgen weer heet natuurlijk. Ja. Maar uh, het zou niet gek zijn om even op het terrasje te zitten in uh, het mooie Zandvoort. Heel niet. Heel niet. <laughs> en uh, de man Yves Berens komt ook uit Zandvoort en dit is Als Ze Danst. De dag begon zoals elke morgen. Met in haar hoofd steeds weer dezelfde zorgen. Ze ziet het niet als een probleem.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 Ja, Martijn die zelf uh, huilend uh, de studio uitgelopen en we gaan eventjes bij Danny kijken waarom dat is. Danny. Dat komt omdat, uh, dat komt omdat uh, Schoten met 1-2 achter staat tegen Roda 23. Melvin Joling gaat over de rechterkant. Geeft de bal voor en uh, wederom Plemper. Die de die doelpunt maakt. Dus uh, Schoten uh, heeft nog, nou, een krappe 6, 7 minuten. Met blessuretijd tijd erbij. Om uh, die gelijkmaker te forceren. Dat doen ze nu ook. is redelijk. Uh, de, aanval, de, de laatste man, Joey Blom, is naar voren gestuurd. Dus uh, achterin en erbij been in uh, vol de aanval betalen. Mocht de schoten vandaag niet uh, winnen, Danny, dan uh, krijgen ze vondelijk nog een herkansing. Hè? Ja, ze mogen een donderdagavond. Mogen ze uh, moeten ze uit. tegenstander nog niet bekend, maar uh, richting de Wormer, die hoek. En dan krijgen ze zondag spelen ze dan thuis. Maar ja, tegen zondags en begin. Oh, je speelt nog gewoon nog twee wedstrijden dan? Oh, dat is waar ook, ja. Ja, ja dus dat uh, voorlopig zijn ze nog niet klaar. Oké, okay, oké. Okay. Nou, Den, dankjewel. Uh, alles op de hoogte. Ja. Ja, um, kijk ik nog even naar de, het tennis wat, uh, wat zich afspeelt. 3-3 inmiddels geworden bij uh, de heren op uh, Roland Garros. Jongens, ik ben er stil van. Ja. Jij bent er stil van. Ik, ik niet. Zijn je, zijn je tranen wel al weg? Ja, ja. ik heb visje met vrienden. Oh, kan al, hè? Ja, je ja, zit je eigen in te dekken. <laughs> hey, maar ja, het kan gewoon nog hè. Niet meteen opgeven. Nee, je weet het nooit. De bal is rond. Ik wou het net. De wedstrijd goed. duurt 90 minuten. Bij uh, is rond. Jong HFC uh, zijn er nog vijf minuten te gaan. Nou, die staan op, uh, nog steeds op een comfortabele 3-1 voorsprong. Dus dat gaat wel goed komen. Dus dat betekent volgende week uh, naar de finale. Ja, die, waar wordt die gespeeld? Ik heb geen idee. Maar dat gaan we waarschijnlijk zo meteen eh, van paal Paul Heisenberg uh, ja. allemaal horen. Nou ja, ik heb nog één klein dingetje weer voor afgaand aan de Grand Prix van Canada. Heren. Want uh, het, het is wel duidelijk uh, wat een beetje de strategieën zijn. Uh, maar zo werd er gezegd uh, rondom die wedstrijd... dat uh, in de kwalificatie uh, de Red Bulls nog steeds tekort komen... En als uh, Ferrari en Mercedes het uh, vermogen opschroeven... Uh, dan merken ze dat uh, gelijk. Maar uh, Verstappen die keek nog uh, goed uh, terug op het, uh, op het resultaat uh, van de, de kwalificatie. Uh, met uh, uiteindelijk een derde uh, startplaats als eindresultaat. Het gat met uh, Ferrari-coureur Sebastian Vettel... die vanaf pole Position start... was minder dan twee tiende van een seconde. En dat, zo zegt Verstappen, biedt perspectief. Natuurlijk ga ik uh, proberen posities te winnen bij de start. Maar ook als, uh, als ik derde blijf, ziet het er goed uit. En dat heeft dan weer te maken met die banden. En dat, uh, dan is het een kwestie van de banden heel houden. Zo lang mogelijk doorrijden <coughs> en zien hoe het loopt. Is dus dat nog een kikker in mijn keel. Dankjewel, er zit je nog op, een beetje lief. water. Oh, zeg je op? Ja. Ja, een, ja, zeg maar ja <laughs> hoor. Uh, mijn hypersofts kunnen zeker 20 rondjes mee. Verwijs verstappen stappen naar de banden waarmee hij start. Uh, dan is er uh, nog iets uh, over de kansen op een eventuele overwinning. Want Verstappers teamgenoot Daniel Ricciardo voorspeelt spektakel in de beginfase van de race. Uh, hij zegt dat het een leuke televisieshow en spektakel zou kunnen gaan worden. Dus we gaan dat allemaal straks zien. En de wedstrijd begint om, niet om tien over zeven, maar om tien over acht. Nou, dat is mooi. Dan zijn we thuis. Um, kleine laatste update. Zit ik aan de dish? Ja, moet ook gebeuren. Aan de wat? Aan de dish. Oh, dat is, Eng, is. dat is Engels, Martijn. Ja, dank je. Oké. blijft vijfde klasse. Dat is afgelopen daar. En um, voordat wij naar het uh, nieuws weer en Verkeer alweer moeten. Ja. hebben wij een uh, verzoekje binnengekregen. Oh.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 dan was ik altijd vrij geweest. Dan hoefde ik niet fijn te verdienen. En dan was het altijd feest. Gaat maar zien. Gaat maar zien. Gaat Gaat voor mijn moeder. Eentje zonder trap man, eentje met een lelijke. Een dikke auto voor mijn paard.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 Maar nu eerst het NOS-nieuws van... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.